11 uur, remonseree met het NMS-journaal. Een Amerikaanse vergelding voor de gifgasaanval in Syrië... is niet bedoeld om president Assad ten val te brengen. Het gaat erom dat er een antwoord komt op de schending van het internationale verbod... op het gebruik van chemische wapens, aldus de woordvoerder van het Witte Huis. De Britse premier Cameron liet zich in gelijke bewoordingen uit. Het Witte Huis publiceert waarschijnlijk nog deze week een rapport... van de Amerikaanse inlichtingendienst over de aanval van 21 augustus... op een buitenwijk van Damascus.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 En dan het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt... en kan een nevel of een mistbank ontstaan. Het koelt af naar minimaal 9 graden. Morgen opnieuw geregeld zon, maar ook stapelwolken... en misschien dat de landinwaarts een bui valt. Het wordt rond de 23 graden. Donderdag en vrijdag tamelijk zonnig en meest droog zomerweer. Dit was het NMS Journaal. Ik kwam bij een dokter...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 Buiten is het 16 graden. Binnen zit Mieke van der Rij. Altijd leuk, lijstjes. Welke beroemdheden verdienen het meest in 2013? Nou, Madonna staat op de eerste plaats, E.L. James op de vierde. Er staan twee televisiepresentatoren in. Maar tot mijn plezier worden die allebei voorbij door een radiopresentator. Howard Stern die staat op nummer drie met 95 miljoen dollar per jaar. Ik heb er natuurlijk niks aan. Noem het een morele opsteker. Goedenavond en welkom bij het oog. Nou, We hebben een hele volle uitzending vanavond. Zometeen contact met Jan Eikelboom. Die zit op dit moment in Libanon. En we gaan ook naar uh, spanningen tussen Oekraïne en Rusland. Want Oekraïne zoekt aansluiting bij Europa. En het Europese parlement komt daar speciaal voor bijeen. En het West-Afrikaanse land Liberia, daar deden 25.000 mensen examen... om toegelaten te worden tot het universiteit. Maar niemand werd toegelaten. En vijf politieke oogtalenten zwaaien af deze week. Ik praat zometeen met de Gronkse pvda Henk Nijboer. En tot slot een boek, Anton Blok, die kwam erachter... dat vernieuwers in wetenschap en kunst veel gemeen hebben, zoals... Tegenslag in hun leven. Juist dat maakte dat ze eruit sprongen in hun vakgebied. En daar schreef hij dus een boek over, de vernieuwers. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 27 augustus. De westerse wereld lijkt loodrecht af te koersen op een oorlog met Syrië. Al is er nog geen definitief besluit gevallen volgens de Britse premier Cameron. Decisions haven't been taken. Maar de Amerikanen zijn er wel klaar voor. We are ready to go, like that. Want bij de Amerikanen lijkt nog maar weinig twijfel te bestaan wie achter de aanslag met chemische wapens zat. The we was Voor een grondoorlog lijkt niemand te voelen. Vermoedelijk wordt het een aanval met kruisraketten. <middels> Met de volgende doelen. Dat zal de luchtafweer zijn van uh, Assad, dat zijn zo commando-posten. Uh, en dat zijn die doelen die in verband kunnen worden gebracht met chemische wapens... om ervoor te zorgen dat die chemische wapens niet meer gebruikt kunnen worden. Vanuit Beirut volgt nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom de situatie. Dag Jan. Goeiedag. Ja, Wat voor de stemming heerst er in Beirut? Denkt iedereen dat die aanval ieder moment kan komen? Ja, ik denk dat iedereen er uh, eigenlijk als net, in de, net, net als in de rest van de wereld ervan uitgaat dat, uh, dat er een aanval gaat komen. Uh, op het eerste gezicht merk je daar in Beirut niet zo heel erg veel van. Uh, mensen zitten op de terrassen, uh, in de restaurants, flaneren uh, uh, lekker langs het strand. Maar er is hier toch wel uh, spanning en grote zorgen dat het conflict zich uh, ja, nog verder over Libanon zal, uh, z z zal verspreiden. Libanon wordt al mee meegezogen door wat er in Syrië gebeurt hier staan. Eigenlijk dezelfde groepen tegenover elkaar, de Soenieten tegen de Syriëten. Er is toenemend geweld. Vorige week nog enorme aanslagen bij moskeeën met heel veel doden. Ja, men is natuurlijk bang dat een Amerikaanse aanval dat alleen maar verder zal laten escaleren. En bovendien is er ook nog het risico dat Syrië het gaat vergelden door Hezbollah. ...vanuit Libanon raket op Israël te laten afvuren. En dan gaat Israël weer terug slaan naar Libanon. Ja, dan heb je de poppen natuurlijk helemaal aan het dansen. Ja. Uh, weet jij hoe er in Syrië zelf uh, naar gekeken wordt? De berichten die ik uit Syrië ontvang... ...die uh, wijzen er toch op dat men uh, met name in Damascus... ...toch behoorlijk in paniek aan het raken is. En dan vooral in de buurten die tot dusverre redelijk veilig waren... dat de, de buurten waar regeringsgebouwen staan, waar ministeries zijn... waar militaire gebouwen staan, die worden zwaar beveiligd. Daar hebben de rebellen tot dusver weinig kunnen uitrichten. Ja, en dat zijn natuurlijk juist de plekken waar een Amerikaanse aanval wordt verwacht. Een wijk als Messe bijvoorbeeld, daar heb je een aantal ministeries. Daar is een militair vliegveld... Dat is een, uh, ja, maar er wonen ook heel veel mensen. En die mensen die maken zich ontzettend zorg. Mensen zijn op de vlucht aan het slaan, uh, begrijp ik. Er wordt uh, op grote schaal gehamsterd. En het is ook een stuk rustiger op straat dan uh, normaal gesproken. Uh, die zich ook zorgen maken, dat is aan de andere kant. Dat zijn de jihadisten, de, de al qaeda achtige types. Die zijn bang dat de Amerikanen in één moeite door ook hen uh, zullen proberen te raken. En op islamitische websites uh, wordt inmiddels gewaarschuwd van... Uh, we moeten uh, vooral uh, onze komende periode niet ophouden op uh, plekken... op locaties die bij de inlichtingendienst uh, bekend zijn. Want uh, ja, die kunnen mogelijk ook doelwit uh, gaan worden. Ja, er zijn ook veel Syrische vluchtelingen in Libanon. Zien die mensen graag dat het Westen ingrijpt? Nou ja, dat hangt natuurlijk maar vanaf aan welke vluchtelingen je het vraagt. Hè. In Libanon Libanon is echt overspoeld met vluchtelingen. Dat kun je je bijna niet voorstellen. In Libanon zijn er 4 miljoen Libanezen in het land. En daarbovenop zijn er 1 miljoen Syrische vluchtelingen. Dus 1 op de 5. Mensen op dit moment in Libanon is een vluchteling uit Syrië. Uh, die mensen die worden niet opgevangen in grote uh, kampen of wat dan ook. Die worden min of meer geabsorbeerd door de samenleving. Dat gaat buitengewoon moeizaam. Mensen slapen onder bruggen in tenten. Uh, soms uh, bij mensen thuis in schoolgebouwen. Maar er is een enorme druk op die Libanese samenleving. Ja, en, en die vluchtelingen die vallen eigenlijk ook uh, in twee kampen uiteen. Je hebt de mensen die gevlucht zijn voor het geweld van Assad. Maar je hebt ook mensen die uh, gevlucht zijn voor het, uh, voor het geweld van de rebellen. En ja, die kijken daar natuurlijk op een andere manier tegenaan. Uh, ik denk dat er niet één vluchteling is uh, die uh, verwacht. Uh, en daar zullen ze het wel over eens zijn dat ze ja, binnen een week of wat weer naar huis kunnen gaan. Want niemand gaat ervan uit dat deze Amerikaanse aanval een snel einde zal gaan maken aan, het, uh, aan de oorlog in Syrië. Oké, okay. dankjewel uh, Jan Eikelboom en Sterkte daar in Libanon. Andere nieuws nu. De VVD en de PvdA zijn uit het bezuinigingspakket van 6 miljard euro. Ik ben tevreden dat we er in een goede sfeer uit zijn gekomen. Ik ben ook tevreden over de inhoud. Ik moet er wel bij zeggen, we leven wel in een moeilijke tijd. Uh, dus dat, dat, dat zal voelbaar zijn. Een van de bezuinigingen lijkt de hervorming van de toeslagen te zijn. De huur- en zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de oudere korting... worden samengevoegd tot één toeslag. Als het kabinet dat voorstel overneemt, dan wordt het dus inderdaad veel inzichtelijker. Dan weet je precies hè, bij welk inkomen en bij welk vermogen je wel of geen recht hebt op welke uh, toeslag. Verder lijkt het kabinet het mogelijk te maken om volgend jaar 100.000 euro belastingvrij te schenken. Zolang het geld maar besteed wordt aan een verbouwing of aflossing van de hypotheek. Maar of deze gelekte plannen echt kloppen, dat weten we pas over drie weken. Er lekt altijd heel veel uit, maar of het waar is, dat zult u op uh, Prinsjesdag pas weten. De bosbranden in het Amerikaanse natuurpark Yosemite zijn nog steeds niet onder controle. Sterker nog, ze breiden zich steeds verder uit. De brandweer heeft erg veel last van de harde wind. The winds coming back up, strong winds, the heat coming back up, increasing uh, low humidities, and the fire itself creating its own winds. But it's been a monster. Een monster waar zelfs de stoerste brandweermannen bang van zijn. I think with this job everyone gets a little bit scared. If uh, if you don't have a little bit of fear, then something's wrong with you, I believe. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Hey, morgen is er weer een krant. Anouk Thijssen. Ja, het is niet zo gek gezien het nieuws van de afgelopen dagen. Trouw en Algemeen Dagblad staan in hun commentaar stil bij het mogelijk militair ingrijpen in Syrië schrijft dat de inzet van verboden chemische wapens moet worden gestopt. En als daarvoor militaire middelen nodig zijn, dan moeten die worden ingezet. Maar niet zonder onopstotelijk bewijs... dat de chemische wapens daadwerkelijk zijn gebruikt. Ook het AD vindt dat eerst heel zeker moet worden vastgesteld... dat chemische wapens zijn gebruikt. Volgens de krant is het lovenswaardig dat minister Timmermans voet bij stuk houdt... en eerst de uitkomst van het onderzoek van de VN-inspecteurs wil afwachten... Maar het AD vraagt zich wel af of Timmermans zijn rug kan recht houden... als Obama en andere bondgenoten een klemmend beroep op hem doen. En verder veel cijfers in de kranten. Te beginnen met goed nieuws uit de Volkskrant. Steeds meer werklozen vinden een baan. En dat ondanks de stijgende werkloosheid. Elke maand komen 20.000 werkzoekenden vanuit de WW weer aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van het UWV die op verzoek van de volkskant zijn uitgezocht. In het afgelopen half jaar vonden ruim 140.000 mensen vanuit de WW een baan. En dat is een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gaat vooral om mensen die korter dan een half jaar werkloos zijn geweest. Jongeren en hoogopgeleiden. De cijfers van het UWV geven ook minder goed nieuws aan. Steeds meer mensen bereiken namelijk het einde van de WW-uitkering... zonder een baan te vinden. En dat aantal is nu toegenomen tot 100.000. En dat is een stijging van 28 procent. Ook het Algemeen Dagblad heeft cijfers over de arbeidsmarkt. Op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel schrijft de krant... dat veel 65-plussers een eigen bedrijf beginnen. En dat uh, aantal 65-plussers is in vijf jaar tijd verdubbeld. Vaak zijn het mensen die hun hele leven voor een baan hebben gewerkt en nu voor zichzelf beginnen om een extraatje bij te verdienen of zinvol bezig willen zijn. En een dief heeft na meer dan 40 jaar een gestolen antieke bijbel teruggestuurd. Dat verhaal staat in het Nederlands Dagblad. De man stal de 200 jaar oude bijbel uit een Britse kerk in Hastings. En beheerder van de kerk wist niet wat hij zag toen hij de envelop opende waar die bijbel in zat. En behalve de bijbel zat er ook een klein briefje bij. Daarin legt de dief uit dat hij een Duitser is en met zijn vrouw naar Hastings was gegaan voor een cursus Engels. De leraar viel hem tegen en daarom besloot hij een bijbel mee te nemen om thuis te gaan lezen. Iedere keer als hij de Bijbel zag liggen, voelde hij zich schuldig. Hij durfde hem niet persoonlijk terug te brengen, maar wilde toch schoonschip maken. De Nederlandse Vereniging voor een vrijwillige levenseinde bestaat 40 jaar. Reden voor spits om directeur Petra de Jong te interviewen. De laatste jaren ziet zij dat het aantal leden van de vereniging toeneemt. En volgens de Jong komt dat doordat het taboe van de dood af is. We hebben met z'n allen één zekerheid, en dat is dat het ooit ophoudt, zegt ze in de krant, en dat is voor de Jong meteen ook het grootste dat de vereniging heeft bereikt. We mogen er gewoon over praten en dus kunnen we ook een feestje vieren met z'n allen. Toch heeft de NVVE nog wel wensen. Zo zien ze graag dat hulp bij zelfdoding niet meer strafbaar is en dat de pil waarmee je een eind aan je leven kan maken wordt ingevoerd. De jong vindt dat ook labiele mensen zo'n pil moeten kunnen innemen. Die maken nu ook een eind aan hun leven. Alleen springen ze nu van een gebouw of voor de trein. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Haal me, haal me, haal me hier vandaan, zo vast gelaan.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 Op een zomerdag. Op een zomerdag. Kik, live gespeeld hier in het oog in onze serie Zomerhits. En de oudere luisteraars hebben natuurlijk wel eh, gehoord waar het vandaan kwam. De Kings, hè? Lazy Sunny Afternoon. In Europa groeit de zorg over toenemende spanningen... tussen Rusland en de voormalige Sovjet-verzaalstaat Oekraïne. Oekraïne zoekt aansluiting bij Europa en daar zijn de Russen niet blij mee. Het kwam de laatste dagen al tot pesterijtjes aan de grens... toen Rusland goederen uit de Oekraïne tegenhield. Correspondent Tijn Sade in Brussel, goedenavond. Goedenavond. Ja, De zorgen zijn zo groot dat morgenochtend het Europese parlement... er zelfs speciaal voor bijeenkomt. Is dat nou nodig? Uh, ja, het gaat in, in eerste instantie nu nog even morgenochtend... om een speciale zitting van uh, de buitenlandcommissie van het uh, Europese parlement. Nou, zij vinden dat inderdaad uh, nodig. Uh, het komt dus allemaal vanwege die pesterijtjes. Nou, dat is allemaal nog niet zo ontzettend ernstig. Dat liep ook weer na een paar dagen uh, wel weer goed af. Maar het Europese parlement ziet hierin ja, echt een duidelijke voorbode... voor wat ons te wachten staat uh, tussen die twee landen. En dat heeft allemaal te maken met het volgende. Ja, Oekraïne, uh, groot land dus, hè, wat grens aan de buitenland... De grens in het oosten van de Europese Unie. Die staat eigenlijk voor een keuze. Kiezen ze voor een. Russische douane-unie, kiezen ze dus voor Moskou... of zoeken ze toenadering tot de Europese Unie. En daarvoor staat in november een heel belangrijk uh, punt op de agenda. Dan kan Oekraïne met de Europese Unie een zogeheten associatieverdrag tekenen. Samenwerking, vrijhandel. Mm -hmm. ja, en voor die keuze staat dat land uh, dus. Maar ja, ook Oekraïne zelf is in het maken van die keuze... en ook vooral het uitstellen van die keuze... eigenlijk al jarenlang een vel spel aan het spelen. Ja, een vuil spel. Wat voor vuil spel? En wie zijn de spelers? Nou ja, eh, lang verhaal. Ik zal het proberen kort houden. Ja. Oekraïne is een enorm eh, gespleten land. Het huidige bewind eh, met wortels in het oosten van het land is heel erg eh, Moskou gezind. Maar kijk tegelijkertijd dan nou weer opportunistisch naar Brussel. Eh, naar de Europese Unie. Want daar valt natuurlijk ook veel te halen. Zeker in de toekomst, als het mogelijk ooit toetreedt. Maar in het westen van het land en ook in de hoofdstad is de oppositie helemaal op de EU gericht. Vooral eigenlijk omdat ze door aansluiting bij Europa hopen dat er eindelijk is. Wat gaat verbeteren aan de mensrechten in dat land. Nou, uh, in, uh, tussen die twee vuren moet dan Europa weer dat spel meespelen. Mm. moet geduldig zijn, uh, ook omdat Europa een belang heeft... bij toenadering van Oekraïne. Groot land, gasdoorvoerland, geopolitiek, heel belangrijk. Nou, ze worden dus uh, op twee flanken door de Oekraïners zelf... eigenlijk uh, ja, een vurige tango gedanst. Uh, de Europese Commissie zegt nu... het is mooi geweest, Oekraïne, maak nu je keuze... Ja, uh, maar omdat dat dus allemaal nog uh, onduidelijk blijft... blijft Moskou dus tegelijkertijd ook trekken aan de Oekraïners. Ja. Aan de telefoon heb ik Jacques Monas, Hij is Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u woonde en werkte enkele jaren in de Oekraïne. Zijn die Oekraïners echt uit op uh, die Europese toenadering? Nou, kijk Europa, ik deel groot deel de analyse hoor, maar maar eh, Oekraïne zoekt ook bescherming bij de Europese Unie. Het is een beetje een, een, een dubbele houding. Aan de ene kant is Rusland. Ja, erg belangrijk voor Oekraïne. En er zijn ook heel veel uh, Oekraïners die eigenlijk geen Oekraïens kunnen praten... maar alleen maar Russisch uh, kunnen praten. Zelfs de huidige president heeft echt Oekraïens moeten leren. Zo, zo, ge, zo Russisch was hij. Maar tegelijkertijd, zelfs al komt hij uit het oosten, ziet hij ook in... ik moet Rusland wel op afstand houden. En dan is, dan is Europa ook een, een, een prettige beschermheer... Uh, nog even los van wat er in de toekomst te halen is... tegen, tegen die druk van Rusland. Ja, en de bevolking? Nou, ik denk dat dat, een, een, uh, dat ligt inderdaad heel gespleten. Er is een, het uh, Kiev en het westen van Oekraïne, dat is, uh, dat, dat, dat is nationalistisch in de goede zin van het woord. Uh, heel erg gesteld op dat eigen land. Oekraïne is pas eigenlijk een hele jonge staat. Het uh, is, is niet een, een land dat kan, uh, is eigenlijk een gecreëerde staat. Uh, en die nationalisten hebben zoiets van alles, alles doen we om Rusland buiten de deur te houden dus die zijn heel erg op Europa gericht en je ziet ook als je in steden als de naar komt, dat ligt echt uh, tegen, tegen, uh, tegen de Europese Unie aan, dan heb je bijna het gevoel dat je in een soort klein wenen klein bent en als je aan de andere kant uh, van, van Oekraïne komt, in Garkov bijvoorbeeld, waar wij vorig jaar nog een paar jaar geleden gevoeld hebben, dan heb je eigenlijk het gevoel dat je door, door een Russische stad uit de Sovjet-Unie loopt. Dus, en dat, dat, dat, dat, dat proeft je ook bij de bewoners in het oosten dan zegt men, waarom zijn we gewoon niet bij Rusland gebleven... en in het Westen heeft er niet van... hoe eerder die aansluiting, hoe beter met Europa. Ja, het lijkt wel of je uit de Oekraïne komt... de, de, de lijn begon een beetje, een beetje te kraken. We gaan even terug naar Tijn, misschien zit het zo meteen beter. Tijn Zadeh, okay. hoe heeft de EU tot nu toe dit spel zelf gespeeld? Want ja, moet de EU gelukkig zijn met Oekraïne als nieuw lid? Nou ja, om je een voorbeeld te geven hè, hoe uh, de EU dat spel inderdaad heeft moeten meespelen. Uh, net al even genoemd, uh, de EK voetballen, vorig jaar nog, uh, 2012. Aan de vooravond van het EK voetbal uh, sprak ik een hoop mensen, ook diplomaten in uh, hoofdstad Kiev. Uh, onder andere de EU-ambassadeur die daar zit en zaken aan het doen is. Ja, en ik vroeg hem uh, waarom is dat EK voetbal nou uiteindelijk hier beland. Nou, hij gaf eigenlijk wel toe dat is toch uiteindelijk de Oekraïners gegund omdat Europa... Maar toch heel erg veel ja, uh, zeg maar, uh, geloofde in de hervormingsgezinde uh, partijen... die daar uh, begin uh, 2004, 2005 de macht grepen. Ja, toen kwam dat EKR En inmiddels zit daar dus uh, die heel erg Moskou-gezinde Yanukovych, uh, deze president. Mm -hmm. ja, dus uh, de EU voelde zich eigenlijk wel een beetje bedrogen. Uh, en de, e de EU-ambassadeur die daar sprak, die zei ook gewoon... ja, we doen hier uiteindelijk toch wel zaken met gewoon een graaiende elite. Maar maar toch gaat de EU met dat spel door. En dat heeft nogmaals te, te maken met ook de enorme economische belangen die Europa heeft. Dus dat spel wordt gewoon meegespeeld. Ja, Jacques Monash, moet de EU wel zo gelukkig zijn met Oekraïne als nieuw lid. Als ik dit verhaal zo hoor, denk ik. Nu. Nou, kijk, het is natuurlijk niet voor niets dat, dat Jan Oekraïne, die dus zeg maar een meer Russische Oekraïner, toch die aansluiting met de Europese Unie zoekt. Dus zelfs hij, met zijn hele achtergrond, uh, wil Rusland op afstand houden. Ik denk... Uh, ja, dat we, dat we de Europese Unie ook breder moeten zien in, in geopolitieke verhoudingen. En dan denk ik dat het heel goed is om, de, om Oekraïne bij te houden. De Europese Unie heeft ook wel een beetje... Dus afzijdig te kijken toen de Oranje Revolutie aan een aantal flink aantal jaren geleden plaatsvond. Toen de echte hervormingsgezinden aan de macht kwamen. Toen stond Europa wel vooraan uh, uh, om het in het begin te steunen. En daarna is ze hard weggelopen en heeft ze ook die hervormingsgezinde partij ook wel behoorlijk in de steek gelaten. Ik heb dat van dichtbij toen meegemaakt. Dus in die zin vind ik ook wel dat, dat de Europese Unie uh, echt wel ook een verantwoordelijkheid heeft om hervormingsgezinde krachten... maar ook anderen die aanzoekingen willen sluiten, zien bij de Europese Unie om die toch uh, ja, dat te steunen... Wij hebben daar echt ook een, een groot belang bij dat, uh, dat we invloed houden op, uh, op Oekraïne. Dat de Oekraïners die willen hervormen, ja, ook dat die aansluiting in Europa kunnen vinden. Ja. Tijn, nog even kort tot slot. Wat verwacht je morgen? Wat gaat er gebeuren in het Europarlement? Nou, typisch een Europarlement-event, uh, zou ik willen zeggen. Ook natuurlijk hebben ze de, de Oekraïnse oppositie uitgenodigd. En er zal weer veel gesproken worden over dat uh, Julia Timoshenko, de ex-primeer die daar gevangen zit in Kiev of in Oekraïne... dat die vrijgelaten moet worden. Het zal een beetje een uh, ja, veel, veel actiegeluid zijn. Terwijl ik denk toch dat je uiteindelijk als Europa... Uh, met zowel de oppositie en het huidige bewind zal moeten praten. Wil je daar gewoon wat mee uh, bereiken? Oké, okay. dank jullie beiden, Jacques Monash en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 Johnny Cash, a legend in my time. 25.000 kandidaten deden toelatingsexamen voor de Universiteit van Liberia. Het land in West-Afrika. En niet één is geslaagd. De minister van Onderwijs sprak van een massamoord. Goedenavond Pauline Baks. Goedenavond. Ja, correspondent daar in West-Afrika. Hoe is dat mogelijk? 25.000 mensen gezakt. Ja, dat is inderdaad een heel treurige score. Uh, het onderwijssysteem in Liberia is uh, niet heel erg perfect. Dat blijkt ook wel uh, hieruit. Um, ja, uh, de president heeft zelf al gezegd in februari van dit jaar... dat zelfs het ministerie van Onderwijs één grote puinhoop was. Dus ja. Met als gevolg dat ook uh, het onderwijs in het hele land uh, eigenlijk uh, nergens op slaat. Ja, op de website van de universiteit staat de slogan... You can get a great education. Dat is wel een beetje grappig bijna als het niet zo cynisch was in het licht van dit nieuws. Hè? Ja, nou ja, het kan wel, maar ja. moet je nog wel uh, inderdaad op de universiteit kunnen komen. Ja, Maar goed, hoe gaan ze dat oplossen? Want je hebt toch nieuwe studenten nodig in dit nieuwe jaar? Ja, nou, er is al wel aangegeven dat er misschien een oplossing voor is. Namelijk dat de drempel wordt uh, wat lager gesteld. En dat betekent dat uh, studenten die toch bepaalde score in Engels en wiskunde hadden... misschien toch toegelaten worden. En uh, in plaats van de vereiste 70% in Engels, zoals het op de website stond... Uh, kunnen nu studenten van, uh, die 50% hebben gescoord waarschijnlijk toch meedoen. En dan krijgt de Universiteit van Iberia alsnog duizend nieuwe studenten volgend jaar. Ja. Nou ja ja, het is nieuws wat je nieuwsgierig maakt hè, naar uh, hoe het nu gaat daar in Liberia. Het land heeft een vreselijke burgeroorlog achter de rug. Hè. Charles Taylor voerde daar een schrikbewind. Uh, kun je zeggen dat het nu wel vredig is daar? Ja, het is zeker vredig, ook al heel lang, uh, al uh, meer dan tien jaar. Dus je zou eigenlijk verwachten dat het uh, land al een beetje uit, uh, uh, ja, uit het slop uh, wordt getrokken ja. door de huidige president, die ook buitenland, in het buitenland uh, zeer goed bekend staat, Ellen Johnson Sirleaf. Uh, er wordt ook veel gedaan in Liberia. Er zijn veel uh, buitenlandse bedrijven die investeren, onder andere in mijnbouw. Uh, met name ijzererts en uh, rubber en um, palmolieplantages. Maar dat levert eigenlijk geen werkgelegenheid op. Mm. Dus je zit met een heel. Ja, een gek land van uh, zo'n 4 miljoen mensen. Helemaal geen grote bevolking, waarvan de meesten in de hoofdstad wonen. En uh, ja, een hele grote jonge bevolking. Bijna de helft is jonger dan 24 jaar. En dat is eigenlijk een generatie die de, alleen maar de oorlog heeft meegemaakt. En dus eigenlijk amper naar school is geweest. Dus dat zijn ja, mensen die amper kunnen lezen en schrijven. En dus ook die taal, want het is Engels, hè, de voertaal in Liberia. Die taal dus niet voldoende beheersen. Ja, de voertaal is Engels, maar uh, als je daar gewoon met uh, keurig uh, beschaafd Engels aankomt... dan uh, moet je even omschakelen, want het is toch eigenlijk een soort pigeon, uh, pigeon Amerikaans. En het duurt even voordat je dat goed kan begrijpen. En ook mensen die de middelbare school hebben afgemaakt, die maken nog ontzettend veel spelfouten. Die kunnen eigenlijk geen uh, zin zonder spelfouten schrijven. En is dat ook de reden waarom ze allemaal gezakt zijn? Dat ze gewoon dat Engels onvoldoende beheersen, onder andere... Ja, onder andere, maar het schijnt met de wiskunde ook niet altijd het nee. best gesteld te zijn. En uh, ik denk dat het gewoon voor de hele... Ja, uh, alle leerlingen geldt die gewoon bepaalde ja. basisvaardigheden missen. Heden missen. En um, ja, onder andere, ik las een statistiek die wel interessant is... dat waarschijnlijk 95% van de um, leraren op de lagere en middelbare scholen in Liberia... hebben zelf niet eens... Um, een onderwijsdiploma. En de meeste leraren hebben zelf alleen maar middelbare school gehad. Dus die weten waarschijnlijk amper hoe ze zelf moeten onderwijzen. Ja, maar goed, dat komt dus... door. Je zegt dat heeft te maken met die periode die, die, die achter ons ligt daar. En uh, daardoor is er eigenlijk een hele verloren generatie. Gaan ze dat ooit inhalen? Ja, de president zegt wel dat ze daar hard aan werkt. Onder andere dus door uh, buitenlandse investeringen aan te trekken. Maar ja, het probleem is, uh, je kan wel geld aantrekken... maar dat betekent nog niet dat je het land zomaar kunt ontwikkelen. Nee. En wat wel veel wordt gedaan, is dat hulporganisaties naar Liberia gaan... om. Uh, mensen bepaalde vaardigheden bij, uh, uh, bij te brengen. Zoals onder andere een ja, accountancy of uh, ja, hoe run je een klein bedrijfje... of hoe start je een boerderijtje. Weet je, dat soort hele basis, ja, eigenlijk basisvakken waarmee mensen al een goede start kunnen maken in het leven. Uh, en dat zijn vaak mensen die sowieso al analfabeet zijn. Maar aan ja, het onderwijs wordt toch uh, kennelijk veel te weinig gedaan... En dat blijkt ook al uit het feit dat Ellen uh, Johnson Sirleaf... de afgelopen paar jaar wel drie uh, ministers van onderwijs heeft... Uh, moeten ontslaan wegens corruptie. Dus dat telt ook nog mee. Ja. En is er dan eigenlijk wel behoefte aan hoogopgeleide mensen? Ja, die vraag uh, kan je inderdaad stellen. En uh, er wordt wel eens gezegd, uh, en dat geldt niet alleen voor Liberia... maar ook voor veel andere West-Afrikaanse landen. Je kan wel een universiteitsdiploma hebben, maar ja, de, de markt is ook maar zo groot. Er zijn gewoon heel erg weinig banen. En zelfs met zo'n ja, papiertje kan je niet aankomen in, in Europa bijvoorbeeld. Een, een Europese universiteit, ik zie ja, die ziet Universiteit van Liberia... en die zal denken van nou, die mensen zijn gewoon niet gekwalificeerd. Onvergelijkbaar dus, hè? Onvergelijkbaar, ja, ja absoluut. Ja. Terwijl het eh, een van de oudste universiteiten in West-Afrika is, hè, las ik. Ja, dat dan weer wel. Liberia is in uh, 1847 opgericht door uh, bevrijde slaven. En uh, als vrij snel daarna is ook gewerkt aan de universiteit. En het is ook zeker een universiteit die vroeger goed te boek stond. De president zelf die, uh, is daar dan wel niet helemaal naartoe gegaan, maar zij... Uh, was wel gekwalificeerd na de middelbare school om in Amerika te gaan studeren. En dus de generatie van de jaren 60 en 70. Die hebben nog wel enigszins genoten van een Liberia, dat ja, min of meer het best wel goed deed in West-Afrika. Maar ja, die tijd is uh, al, al heel lang voorbij. Ja, het lijkt mij iets van de lange adem voor dit, voordat dit goed is opgelost weer. Ja, daar uh, gaat nog wel een generatie overheen. Waarschijnlijk. Ja. Ja. Dankjewel, Pauline Baks, correspondent in West-Afrika. Is it all? tell me what you want, van de pipets. U denkt misschien in de jaren zestig, nou, die sfeer heeft het wel... maar ze zijn helemaal van nu. Sinds januari beschikte het oog over een vast team van vijf veelbelovende Kamerleden. Stientje van Veldhoven, van D66, Arnold Merkies van de SP, VVD'er Mark Verheijen... Christendemocraat Peter Oskam en onze gast van vanavond. Deze week zwaaien de vijf af, want hun eerbaan was maar tijdelijk. Goedenavond, financieel specialist Henk Nijboer van de PvdA. Goedenavond. Ja, eerst even de actualiteit. Wat vindt u van het nieuwe bezuinigingspakket van 6 miljard van het kabinet? Ik vind het uh, evenwichtig, ik vind het ook uh, eerlijk... en ik vind het ook een uh, verstandig antwoord op uh, de crisis. Maar wat het precies inhoudt, uh, zullen we pas met prinsesdag zien. Ja, dat weet ik. Uh, onze Haagse redactie heeft een compilatie gemaakt... van uw optredens in het parlement. Luister even mee. Hallo, ik ben Henk Nijboer, 29 jaar, uit Groningen. Ik zit voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Hoe heeft het zover kunnen komen... Dat we de belastingbetaler uiteindelijk een bank moesten redden... om het spaargeld van mensen veilig te stellen. En ik ga mijn best doen om de financiële sector gezonder te maken. Hoe heeft het zover kunnen komen dat SNS een vastgoedpoot overnam... die uiteindelijk de bank deed bezwijken? Ja, ik vind het ontzettend leuk dat je mag meedenken over nou ja, hoe, je de, hoe je het land verandert, welke, welke keuzes worden gemaakt. Hoe heeft het zover kunnen komen dat DNB daar, de Nederlandse Bank daar toestemming voor gaf? En dat ik dat nu mag doen in de Tweede Kamer, dus een enorm Hoe heeft het zo lang kunnen duren... Probeer een beetje hard te lopen af en toe. Dat is ook goed te combineren met het kamerwerk. Ik ga hier nu niet, uh, nu niet een onderhandeling voeren over een, een miljard dat eventueel uh, nodig zou zijn. Doe je schoenen aan, je rent weg. En dat, uh, dat lijkt me heel mooi als u daar op, op die uitnodiging zou willen ingaan. Over vier jaar kunt u zien of ik uh, een steentje heb geworpen, een stoeptegel of zelfs een hele straat heb, uh, heb, heb, uh, naar het water heb gesleept. Nou herkent u alle fragmenten? Ja, nou, ik kende mijn stem inderdaad, hoor ik, uh, herkende ik en ik weet ook wel welke fragmenten het waren. Het was veel financiële sector. Ja, natuurlijk, maar dat is ook uw specialiteit. Hoe was het eigenlijk om met vier collega's regelmatig in het programma op te treden? Ja, het was erg leuk. Ja. Uh, Arnold Kies van de SP spreek ik vaak, uh, ook in het parlement. Uh, maar ook andere collega's, die uh, sprak ik toch vooral bij het oog. Ja. Uh, zoals Peter Oskam van het CDA, justitiewoordvoerder, die tref ik niet in de Kamer. Uh, maar dat was erg leuk. Ja. We gaan even terugkijken. Kort, waar was u het meest trots op het afgelopen jaar? Wat is echt goed gelukt, vindt u zelf? Ja, ik vind een van de oorzaken van de crisis was de financiële sector. Hè, die veel te groot was uh, geworden en die pakken we echt aan. Daar heb ik enorm voor gepleit. Ik was uh, in het begin, toen ik begon in de Kamer, woordvoerder financiële markten. Ik ben nu uh, Ronald Plastek opgevolgd als financieel woordvoerder. Dus op alle terreinen. En we pakken nu echte banken en de financiële sector uh, aan. Uh, Jeroen Dijsselbloem kwam vorige week met een brief. Uh, hogere buffers, meer dienend, dienstbaar aan de samenleving. Uh, bonuscultuur afschaffen. Uh, daar heb ik er enorm voor gepleit, om dat in het regeerakkoord te krijgen. Dat is erin gekomen en daar zijn we nu mee uh, op weg. En dat is eigenlijk mijn, uh, nou ja, vind ik de, van de, de PvdA de de grote verdiensten... maar daar heb ik zelf ook uh, mijn best aan, uh, voor gedaan. Ook uw eigen verdiensten? Uh, ik heb in ieder geval erg mijn best voor gedaan. Ja. En ik heb ook, uh, ja, nou ja, ook een deel, deels ook mijn eigen verdiensten. Ja. Ja. En wat was uh, minder geslaagd? Kan toch niet allemaal goed gegaan zijn... Ja, nou ja, ik, ik, op zichzelf heb ik met ontzettend veel plezier in de Kamer bezig geweest het afgelopen jaar. Ook geprobeerd veel te bereiken. Nee, ja, dat begrijp dus ik. Maar waar bent u nou niet zo tevreden over? Nou ja, waar ik ontzettend ontevreden over ben, is natuurlijk dat de economie zo tegen zit en de werkloosheid zo. Nee, ik bedoel op loopt. over uzelf. Over mezelf? Ja. We hebben we het nu toch nou, al uw Nou, Ik hoorde mezelf net ook terug. En ik denk af en toe, en uh, ik, volgens mij doe ik het nu al... Ik praat aardig uh, va en snel en soms ook wel uh, met te veel uh, eursten tussendoor. Tenminste, dat viel me net in het fragment ook al op. Ja. Uh, en dat, dat kan wel veel beter. En dat kan in debatten ook nog beter. Debatten kunnen altijd beter, altijd scherper. Uh, en dat, uh, nou, en maar welk uh, debat was u nou niet zo, niet zo blij mee achteraf? Nou, eigenlijk elk debat denk ik achteraf van, nou, dit, dit, dit had je zo moeten zeggen of had je anders moeten zeggen. Maar ik heb niet direct één debat waarvan ik dacht dat ging volledig te mis. Nou, iemand anders heeft er wel een idee over. Uh, debat over de redding van SNS. Uh, ja, ik weet niet wie dat het idee had. Maar het was natuurlijk een. een SNS was jo een van de grootste gebeurtenissen ja. hè? Uh, het afgelopen uh, jaar. We moesten weer een bank nationaliseren om het spaargeld van mensen veilig te stellen. Uh, en dat was natuurlijk een intensief debat... waar de oppositie uh, uh, breed uh, voor... Uh, zo in de Tweede Kamer Kamersteider voor het Eerste... met, met zeven, acht man uh, flink interrompeerde. Ook niet iedereen, niet iedereen het erover eens was. Maar ik sta er echt achter dat dat een verstandig besluit is geweest. Nee, maar, uh, uh, uh, uh, en heb uh, ik ook met verven geprobeerd te verdedigen. Nee, dat begrijp ik. Maar Dijsselbloem moest toen uitleggen... Uh, waarom de nieuwe topman een heel hoog salaris opstrijkt. En ik begreep dat, uh, dat u zich daar natuurlijk ook niet tegen kon uitspreken. Nee, nou ja, goed, op zichzelf is natuurlijk... Wat u dat uh, jammer vond, Is niet? dat salaris, vonden wij, hebben, vind ik, nog steeds overgezorgd... vond de PvdA-fractie bizar hoog. Ja. Uh, in de financiële sector ook. Dat pakken we dus ook aan. Uh, en dat is natuurlijk niet het mooiste wat je in het parlement uh, te doen hebt. Ja, hè. maar dat, dat moest u de dan de... verdedigen, toch? Terwijl ja, u het er eigenlijk niet mee eens was. was ja. Maar goed, dat, dan, dat zijn dan nog dingen waarvan je denkt, verdorie... Kan je, kan nou ja, ik vind nou, uiteindelijk, kijk, een bank nationaliseren hè, en ook Cyprus uh, redden, ook een groot, uh, groot dossier wat uh, ik heb uh, mogen doen in de Tweede Kamer. doen we natuurlijk niet voor de lol, uh, maar is wel nodig uh, soms, uh, bijvoorbeeld om het spaargeld van mensen te redden, bijvoorbeeld om de euro veilig te stellen. Uh, en daar horen ook moeilijke boodschappen bij, zoals dit, zoals dit ook was, ja. dat klopt. Ja. En heb je eigenlijk als Kamerlid functioneringsgesprekken met de fractieleider? Uh, ja we spreken wel regelmatig uh, Hoe gaat met dat dan? ook met, met de fractieleider ook ook in breder hè met, uh, we hebben ook iemand die personeelsbeleid en portefeuilles doet in de fractie roos van mij is dat maar met Samson dus bijvoorbeeld we er regelmatig mee ja ook en dan wat wat zegt hij dan wel eens nou dit uh, kan beter Henk of uh... Ja, natuurlijk. Hè. Maar ik ga dan? natuurlijk niet mijn, mijn, eigen, ja. mijn eigen functioneringsgesprek... met u op de radio uh, delen. Maar die zegt dan, nou, deze zaken gaan goed. En hier kun je nog wat scherper zijn, nog iets meer ja, rust nemen. Eigenlijk wat ik zojuist ook zei. Ja, de, hij zegt de dat debatten. ook dan, van uw ja, Henkje moet niet zo snel praten. Nou, ik ga natuurlijk maar wel in, wel in dat uh, in, in Dat geeft wel adviezen. Hè, van, oh, nou, hoe gaat het in de partij? Nou, dat gaat denk ik, wel redelijk goed. Maar nou, dat, soort, dat soort gesprekken heb je dan. Hè, maar kun je dan ook tegen Samson van? zeggen van wat, je, wat je vindt dat hij niet goed doet? Ja, natuurlijk. Ja. Dat lijkt me. En wat, wat, wat dan? Wat zeg je dan? Nou, ik ga hier natuurlijk niet, uh, niet uit gesprekken die wij voeren in, in, uh, de, uh, over uitweiden. Maar we zijn gewoon vrij. En ik Het denk ook, ook niet dat uit te weiden, echt, maar gewoon je iets zeggen. Dat kan toch geen dat je er echt Dat je er echt beter van wordt. Uh, ja. Als je eerlijk ja. tegen elkaar zegt wat, wat er beter kan. En waar je scherper in kunt zijn. Uh, en dat doet hij tegen mij. En dat ja, doe maar ik ook wat dan? Goed. Ja, ik ga, niet, uh, ik ga hier niet over ja, wat echt. ik tegen Diederik Samson in een vertrouwelijk gesprek zeg uh, nou ja. uitweiden. Nee, Goh, dat doe ik niet. Ja. Ik, heb, ik heb aangegeven wat, wat mij... Echt, aan mij wat echt, gaat al spiekeert. een echte politicus, hè. Dat je denkt, oh, oh. Uh, wat was de belangrijkste les tot nu toe? De belangrijkste les? Nou, ja. ik heb veel geleerd van mijn, mijn collega's. Uh, bijvoorbeeld Lut Jacobi, die in Friesland... En met, met hart en ziel Friesland uh, vertegenwoordigt. En ook van mijn collega's in de Kamer. Scherp debatteren, ze en, en misschien een ander belangrijk ding... en dat heb ik ook wel van collega's van andere partijen geleerd. Bijvoorbeeld Ernie van Heijen van het CDA... ook financieel woordvoerder, is... Als je wat wil bereiken, welk instrument je dan inzet? Hè? Dien je dan een motie in? Stel je Kamervragen? Uh, vraag je een debat aan? Uh, roep je de minister tot de orde? Nou, je hebt ontzettend veel uh, instrumenten als Kamerlid. En ja, voor elk, elke vraag die je voor hebt liggen... Uh, kun je wat anders inzetten. En Dat is, wel, nou, dat is nog niet zo makkelijk als je dan nieuw uh, komt. Uh, je hebt zo'n arsenaal. Uh, maar ik heb dat wel wat beter geleerd dit jaar. En ook wel van collega's geleerd. Je kunt een hoorzitting als je iets boven tafel wil krijgen. Nou, Dat dus heb ik iets in wat minder groot dossier, maar niet onbelangrijk. Uh, online bankieren veiligen, dat het geld altijd veilig is. Dat heb ik echt op de agenda uh, gezet... en ook drie moties over aangenomen gekregen. Dat was een heel traject. Uh, en nu leidt het er ook toe dat we dat een we norm gaan stellen... over hoe vaak de ervaren, afhalen, hoe die voorkomen kon worden... hoe geld veilig blijft, dat mensen altijd hun geld terugkrijgen bij fraude. Uh, en dat, ja, dat heb ik wel geleerd het afgelopen jaar. Ja. Morgen is de eerste dag van, uh, van de toekomst. Hè? Wat, <laughs> wat, wat gaat u doen om een nog effectieve Kamerlid te worden? Nou, we gaan door met het, uh, met het gezond maken van de financiële sector. Heb ik zojuist al uh, aandacht uh, vroeg, uh, aangegeven. Maar wat ook belangrijk is en het belangrijkste op dit moment... zeker voor de Partij van de Arbeid... is de opgelopen werkloosheid bestrijden, de ja. economie weer aan de gang krijgen. En dat is echt ja, topprioriteit ja. voor ons en ook voor mij. Ja. Joost Vullings, onze verslaggever, die zei in januari... dat u er zo jong uitzag. Dat uw frisse gezicht misschien tegen u werkt... bij al die Haagse veteranen. Dus hij zei, heel veel moet je gaan werken en ongezond eten... zodat er een <lacht> beetje dat leven in dat gezicht komt. En lukt dat? Ik heb me net na de vakantie weer voorgenomen om iets meer hard te lopen. Ja, dat hoorde ik. Ik kwam niet zoveel van terecht het afgelopen jaar. Dus dat probeer ik nu iets meer te doen. En meer te fietsen. En een beetje gezond. Want ik probeer niet al te veel aan te komen. En dat lukt, maar dat moet ik wel mijn best doen. Dat doorgroefde hoofd, daar moeten wij dus nog even op wachten. Daar moeten we nog even op wachten. Oké, nou heel veel sterkte. En dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ja, ik heb hier voor mij liggen het boek De Vernieuwers... geschreven door Anton Blokhijs, emeritus hoogleraar... culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom, meneer Blok. Ja, De Vernieuwers, dat zijn de grote wetenschappers... en kunstenaars uit onze geschiedenis. Hè? Aan wie moet ik dan zoal denken? Nou, aan mensen als Copernicus, uh, Kepler, Galileo, uh, Newton. Ja, dat zijn wetenschappers. Ja, en ook Mendel, Darwin... En, kunst, Roy, en kunstenaars. Einstein. Ja. En kunstenaars ook natuurlijk, die zijn er ook in het boek. Denken we aan uh, Cézanne, uh, de grote schrijvers ook uit uh, de 19e eeuw. Melville, Robert, um, ja, en nu, die Orde van Grote. Ja, ja die Orde van Grote. En uh, u hebt onderzoek gedaan naar de vraag waarom, nou uitgerekend, deze mensen hebben gezorgd voor die grote doorbraken in hun vakgebied. En uw stelling is uh, verrassend. U zegt, intelligentie en opleiding waren zelden de beslissende factoren. Welke dan wel? Ja, intelligentie, uh, ik wil niet... Men heeft zelfs wel eens gezegd, want ik ben niet de enige die hierover geschreven heeft, dat uh, deze mensen waren niet intelligenter dan uh, andere mensen. Hm. Het is misschien wel een factor, maar niet wat de doorslag geeft. Nee, niet de beslissende. En ook wat u over de opleiding zegt. Uh, we hebben een opleiding gehad, maar formele opleiding is eigenlijk niet erg belangrijk geweest. Maar meer informeel. Ja. Beginnend met zelfstudie en um, begeleiding van een mentor ja. of een leraar. Meer persoonlijk dus. Wat waren dan wel die, die, die, die factoren die ervoor zorgden... dat dit de grote vernieuwers werden? Ja, dat zijn dus factoren die misschien op het eerste gezicht... niet erg plausibel zijn. Namelijk tegenslag. Ja. Tegenslag in de vorm van uh, al vroeg al... Bij mensen die hun ouders verliezen. Of een van de ouders. Ook soms beide ouders. ziekte, minderheidsstatus, um, hun uiterlijk. Heel belangrijk. Ja. Mensen worden buitengesloten. Op, op al deze fronten worden mensen buitengesloten. Ja. Het is niet alleen dat zij dus tegenslag hebben. Maar die tegenslag die krijgt vorm in buitensluiting. Sociale buitensluiting. Sociale buitensluiting. Kunt u een voorbeeld geven? Ja. Um, Einstein, die... Uh, was op de lagere school was het, is het geweest dat het hem duidelijk werd gemaakt. dat was een München. Hij was de enige jood in de klas. Het was een katholieke school. En um, op een dag kwam de godsdienstleraar binnen. En die had een hele grote spijker. Die liet hij zien aan de klas. En die zei, met een spijker van dit formaat is Jezus gekruisigd. En toen wezen ze wel zeventig vingers naar Einstein. En toen wist hij dus dat hij anders was. Hebt u nog, nog zo'n mooi voorbeeld? Nou, <laughs> dat is een prachtige anekdote. Ja, maar je, je vindt ook bij mensen die dus op school lastig gevallen worden... vanwege hun, uh, hun status als, als behorende een minderheid... vindt men ook wel dat ze dus um, afwijken op een andere manier. En dat ze daar dus geen vader hebben. Zoals? Zoals Newton. Newton is geboren zonder vader. Die vader is dus drie maanden voor zijn geboorte overleden. En... Um, daar werd hij ook mee geplaagd. Ja. En u, dat, dat vond u dus eigenlijk bij al die mensen. Terug? Al die mensen vinden wij dus kleine afwijkingen dus van het normale. Eh, maar ook vooral ook lichamelijke afwijkingen zijn heel belangrijk geweest bij een aantal mensen eh, waardoor ze buitengesloten werden. Die buitensluiting die betekent dus dat zij dus niet eh, dat ze op zoek gaan naar activiteiten die eh, de aanwezigheid van andere mensen niet noodzakelijk maakt omdat ze zich en, schamen voor hun nou, niet omdat ze zich schamen, Nee, niet omdat ze zich schamen, maar ze gaan dingen doen waar uh, anderen niet bij nodig zijn. He, zoals uh, verzamelen. Of zeg maar in het algemeen, ze gaan zich oriënteren op wetenschap of op kunst. We hebben misschien wel een leraar of een mentor of een vader of een ouder die hen aanvankelijk begeleidt. Maar ze zijn op, in grote mate aangewezen op zichzelf, zelfstudie. Dus op informeel onderwijs. En het, het klassikale onderwijs, zoals u weet, dat is dus uh, gericht op onthouden. Het is niet, uh, er wordt niet een beroep gedaan op de verbeeldingskracht van de kinderen. Maar ze moeten dus dingen leren. Dus het zijn mensen die het niet noodzakelijkerwijs goed deden op school? Nee, die waren ook slecht. Op, dat wordt ook vaak gezegd. Einstein was een middelmatige leerling. Hij had dus niet zoveel belangstelling voor andere vakken... behalve voor, meet, voor wiskunde en voor uh, natuurkunde. En geldt dat voor die andere dat namen? Dat geldt en... ook in zekere mate ook voor anderen. Maar er zijn dus ook wel voorbeelden van mensen die, dus in alle opzichten, de beste van de klas waren. En daardoor ook eigenlijk buitengesloten werden. Ja, want je hebt zo'n gevoel. Er zijn <lacht> misschien ook een heleboel voorbeelden te noemen ja. van mensen die hier niet aan voldoen ja. aan dit profiel. Nou, of is het niet het zo? Is... hoe grondig <lacht> bent u te werk gegaan? Ja, ik ben zeer grondig te werk gegaan. Uh -huh. En ik, uh, wat ik dus zelf het eigenlijk het belangrijkste vind. Uh, is dat je dus een. Ik heb geprobeerd, ik denk. Het is aan de lezer om te beoordelen of ik daarin geslaagd ben. Maar. Ik heb dus geprobeerd om al deze omstandigheden. onder één noemer te brengen. En niet afzonderlijk te behandelen. zoals het in de literatuur gebeurt. Ze hebben allemaal hetzelfde effect. Ja, en wat u dus gedaan heeft. U hebt eigenlijk als een, als een antropoloog. Bent u de boel ook gaan bekijken. Hè? Ja, inderdaad. Dat heeft u heel goed geformuleerd. Want u... Dat is in de roosje. Ja. ja, ja. <laughs> Zo van, nou, wat, wat bindt al deze mensen? Ja. Maar goed, op een gegeven moment moet je bedenken... oh, misschien is het dat wel en misschien is het dat wel. Hoe kom, je, hoe kom je daar dan op? Want u bent erachter gekomen... Hè? Ja, het is dus niet iets, iets wat ik onmiddellijk ontdekt heb. Het is heel lang heeft het onderzoek geduurd. Hoe lang? Eh, tien jaar, en is ruim. Eh, met toch aanlopen ook, misschien nog wel verder terug... maar toch wel de laatste tien jaar heel intensief. Met veel eh, vallen en opstaan. Ik had die, deze fondsen, die, zijn, die zijn, zich, hebben ze geleidelijk aan mij opgedrongen. Door het bestuderen van die collectieve biografie, om te kijken wat, het, wat ze gemeen hebben, wat, waarin ze verschillen. Dat is dus een heel werk geweest. Ja. Ik geef af op die ideengeschiedenis en ook op de biografische traditie, dat genre. Maar ik heb natuurlijk enorm veel gehad aan deze, aan deze literatuur. Ja. Ja, ik had het onderzoek niet kunnen doen zonder deze biografieën. Ja. Bent u ook een voorbeeld tegengekomen die uw eigen theorie ontkrachten? Ja. Nou, ontkracht wil ik niet zeggen. Maar ik heb dus voor Plank bijvoorbeeld, mm -hmm. heb ik, geen, e heb, ja, heb ik geen, ev geen evidentie, geen bewijzen gevonden. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Hij He, heeft dus, geen tegenslag gekend. Hij was niet sociaal buitengesloten. De, die absence of evidence is ja. niet die evidence of absence. Okay. Als ik het zo mag. Ja, nee, ik begrijp je. Het, ja. <laughs> er zijn dus ook gevallen die dus heel uh, problematisch zijn. Ja. In mijn, in mijn uh, theorie. Zeker. Ja. En wat voor lessen zouden er uit uw boek getrokken moeten worden? Of bent u daar niet op uit? Jawel, zeker. Ik uh, heb laten zien dat uh, al het belangrijke werk op het gebied van ontdekkingen... is het werk geweest van één ding, niet van teams. Dat wordt toch wel vaker gedacht, hè? Ja, dat is juist waar ik me tegen verzet. Mm -hmm. uh, er is een, st een stelling van, uh, niet alleen van die meneer die dat mooie boek geschreven heeft... Uh, Amerikaanse historicus, wetenschapshistoricus... Die beweert dat heet Revolution in Science. Dat uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw is er een revolutie geweest, een uh, ontwikkeling, dat men steeds meer ging werken. Uh, in Teams. Op, in Teams. Aan de universiteiten. Het was meer collectief. Ja. En, uh, ik de, met tegenverzet, en ik heb toen me tegen verzet, en ik heb toen in dit boek heb ik dat ook beschreven, tien gevallen genoemd van door, doorbraken in verschillende vakgebieden in de uh, 20e eeuw in uh, West-Europa van mensen die dus op eigen kracht... Uh, niet in teams, uh, buiten de universiteit... Uh, ook als ze aan de universiteit verbonden waren... Maar ze hadden ze toch eigenlijk weinig te maken met de universiteit... doorbraken tot stand gebracht hebben. Hm. En dat zijn dus Freud, Weber, Einstein, Goodall, uh, Hamilton, Goodall van die apen, ja. Een aantal, aantal mensen, uh, ook, ook meest recentelijk... in de 21ste eeuw ook die Russische wiskundige Perelman. Helemaal alleen onderzoek gedaan, niet in het team. Um, en dat, is, dat moet dus verklaard worden. Ja. En uh, ik, ik bespeur tot mijn vreugde dat in de laatste tijd, de laatste maanden, de laatste jaren... er steeds meer aandacht is voor individueel onderzoek. Ja. Maar, ook van NBO, dat NBO dus ook niet zegt... jullie moeten een team vormen, dan krijgen jullie geld. Nee, jij mag dit doen, jij mag maar, dat doen. Maar uh, als je nou denkt, hey, ik wil een goede wetenschapper worden... tegenslag en sociale uitbuiting, dat kun je niet organiseren in nee, je leven. Nee, je kan, je kan ook geen innovatie of vernieuwing... kan je ook niet organiseren, het is nee. niet te voorspellen. Dus het is ook nog steeds een hoop van het toeval afhankelijk. Inderdaad, van toevallige ontmoetingen ook vooral. Ja. Goed, hartelijk dank. Het boek De Vernieuwers... uitgegeven bij uitgeverij Promé ligt deze week in de winkel. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Zometeen. Dan uh, ontvangt Guilene Plag in Casaluna advocaat Frank van Ardenne. Hij stond onder andere de ouders van Millie Boele bij... en Feyenoord supporters. En hij maakt zich zorgen over de invloed van de staat op de advocatuur. En morgen zit op deze plek een Trip. Ik wens u nog een hele goede nacht. Dag.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 Dit is Radio 1.